De stichting wil het monument op 17 juli 2017 onthullen. Op het vliegveld van Sharm el wachten duizenden buitenlandse vakantiegangers op hun vlucht naar huis. Vooral veel Russen willen weg. Omdat de ruim bagage niet goed gecontroleerd kan worden, mogen ze alleen hun handbagage meenemen. Veel reizigers nemen dat voor lief, maar het veroorzaakt wel flink wat vertraging. Transavia voert vandaag drie vluchten uit om in Egypte Nederlandse toeristen op te halen. Aan boord is extra beveiligingspersoneel, zodat ook ruim bagage mee terug kan. Buitenlandse veiligheidsdiensten hebben de informatie die ze hebben over de crash van het Russische vliegtuig in de Sinaï-woestijn... nog niet gedeeld met Egypte, zegt de Egyptische minister van Buitenlandse Zaken. Volgens de Britten zou het Russische vliegtuig vorige week tot ontploffing zijn gebracht met een bom. Zo'n 50 vluchtelingen die gisteravond bezwaar maakten tegen opvang in een sporthal in Goor gaan naar een andere opvangplek. Ze hebben vannacht wel in de sporthal in Overijssel geslapen... maar gaan vandaag naar een andere plek. Ze protesteerden omdat ze al weken van de ene naar de andere sporthal gaan. Het is niet bekend waar de groep met 16 kinderen nu heen gaat. In Utrecht hebben een paar honderd mensen steun betuigd... aan de vluchtelingen in Nederland... tijdens een betoging van Utrecht bekend kleur. Uit voorzorg was er veel politie op de been... maar de manifestatie is rustig verlopen. En Lars van der Haar is de eerste Europees kampioen veldrijden. In het Brabantse Huibergen was de Nederlander te sterk voor de Belg Wout van Aert... die vooraf werd gezien als de grootste favoriet. Het brons ging naar de Belg Kevin Pauwels. Het weer vanavond op veel plaatsen regen, morgen op de meeste plaatsen droog... soms wat zon en een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon Zee Zandvoort. Een zomer ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Entertainment for you. Dame, Kylie Bino. En I should be so lucky here bij CFM. Welkom bij het tweede uur van Entertainer for You. Mijn naam is Fred Heij En ik ben bij je tot de klokje van 7 uur. En wij gaan lekker verder met El Pardon en Nicky Jam en Rieke Iglesias. Welkom van All Time Classics tot de hits van u. Dit is weer een nieuw uur entertainment for you met Fred Heij. Pero aunque te está casando, tú is no sabes lo que een sufriendo. Esto te lo tengo que decir. een tu despedida para mi gebeurd? Heb je een idee wat er is gebeurd? Heb je een idee wat En tú y dime quién puedo ser me dime quién puede ser feliz van uh, Nicky Jam en Enrique Iglesias en El Pardon. En ja, we gaan een verzoekplaatje draaien. En dat uh, wordt aangevraagd door uh, Marco uit Rotterdam. En uh, ja, die vraagt een plaatje aan voor, uh, voor zijn liefje. Want uh, ja, ik, uh, volgens mij heeft hij wat goed te maken. Nou, ik heb er eentje genomen en die is van Chris. En als je gaat... Kijk mij aan.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 Was er dan een prachtige plaat, Chris. En alsje gaat, en uh, aangevraagd uh, door Marco. Ja, voor zijn vrouwtje, want hij heeft wat goed te maken, heb ik begrepen. Dus ja, nou, bij deze dan. Dit was natuurlijk Chris van, uh, van het duo NL. Ja, want die zijn momenteel, uh, ja, gaan ze niet meer Ja, ze treden nog wel samen op, zo nu en dan. Maar uh, ja, hun bestaan uh, houdt eigenlijk op. Wat gaan we doen? We gaan een lekker plaatje draaien en... Uh, ja, die is van Richard Marks en right here waiting for you. Goedenavond, zie je hem voor 106.9, 104.5 op de kabel. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Entertainer voor you. Mijn naam is Fred Heij. Tot de klok is van 7 uur. hit van u. Dit is weer een nieuw uur Entertainment for You, met Fred Heij. En toen was het heel... Ja, hij doet het niet. Oh, ik wou net zeggen... Hij heeft even een aanloopje nodig. Welkom bij ZFM. Vanuit Zandvoort is dit uh, Entertainment for You. We are two. Gazebo en I like Chopin Ja, had een beetje een aanloop nodig Maar ja, dat kon omdat hij zo ver van, van, van verder moest komen natuurlijk Goedenavond, ZFM tweede uur met Entertainment for You En dat allemaal hier op die 106.9 en 104.5 op de kabel En ja, even kijken hoor, ik heb een verzoekplaatje En dat verzoekplaatje dat is afkomstig van mijn eigen moedie ja, en die wil een plaatje worden voor haar uh, kinderen. Uh, ja, een schoondochter, een schoonzoon. Uh, Michel en ja, voor iedereen uh, die verder zit te luisteren. Ik mag een plaatje uitzoeken. Ik heb uh, deze zanger genomen uit Zandvoort. Yves Berendsen. En hij het over een droomvrouw. Was je een droom? Korte zanger Yves Berensen, Hou hem in de gaten. En dit is uh, zijn uh, allerlaatste nieuwe single. Droomvrouw. En uh, ja, die werd aangevraagd door mijn moeder. Ja, dankjewel daarvoor. En wij gaan lekker verder met uh, een plaatje van Terug in de Tijd. En Alpaviel. En Forever Young. Meer muziek, meer variatie. Met Entertainment for You. Alpaville en Forever Young. Ja, wie wil dat niet? We gaan lekker verder met Hot Chocolate en You Sexy Thing. Radio dat kan, want ook in dit uur is het jouw muziek jouw keuze. Laat Fred het weten via Zandvoordradio at gmail.com. When your legs don't work like they used to before. And I kan sweep you off of your feet.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 of Thinking out loud. En dat allemaal hier bij CFM 106.9. En wij gaan lekker verder met een plaatje van Chicago. En Susie Davis, deze is voor jou. Saturday in the park. Chicago en Saturday in the Park. En dat was, uh, die is, was voor Susie Davis daar in dat verre Amerika. Ik weet dat ze ervan had. Dus uh, vandaar bij deze. En wij gaan nog een plaatje draaien. En dat uh, verzoekje wordt aangevraagd door Louisa. Die vraagt hem aan voor Aad uit Rotterdam. En het moest een plaatje zijn van Rien Sponsen en Verloren Tijd. Ik wel een dag, een dag lijkt wel een maand Is het dan allemaal voor de bij? Waar is nou jouw lach, die ik altijd zag? Ging zo goed tussen jou en mij? Oh, was dit toch een droom, waar ik aan wacht? Was ik in de volgen, die ik zelf heb gemaakt? Kan toch niet zo zijn? Yeah. Baby Loris en Janus Samos Elamor En dat allemaal bij ZFM Entertainer for you. En uh, ja, we gaan al langzaam weer afsluiten aan de tweede uur van uh, Entertainment for you hier bij ZFM. En uh, ja, natuurlijk wil ik u alvast bedanken voor het luisteren. En uh, graag hoor ik u uh, weer volgende week zaterdag. En we gaan lekker verder met Vincent en right here right now. Your door, and you can't remember what you are fighting for. When it all goes crazy, and you can see the light, and with all your trying. Just can't get it right Right here, right now I'll be with you tonight I know, I know it hurts when you're lost You're too late Was die dan? Vincent met de dubbelzet. Right here, right now. En dat bij Entertainment for You. En ja, de laatste minuten gaan tikken. Ik zou zeggen, nogmaals bedankt voor het luisteren. Alvast. En eh, ja, ik zou zeggen, ja, hopelijk gewoon tot volgende week zaterdag. Weer van 5 tot 7 Entertainer for You. Bedankt voor het luisteren. En tot horens. Bye. Het was weer een leuke avond.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 Het vrouwtje wacht op mij, ja Ik had een leuke avond, gelachen en gefeest Maar ik heb mijn zakken vol, het is mooi geweest Ik heb de taxi al besteld En mijn vrouwtje al gebeld Zat ik kom er echt zo aan